...voetballen op deze koude avond in je zaken hebt. Maar ja, heb je het koud als Ajax met 1-0 staat in de Champions League, toch altijd weer wat minder. Vrij trap voor Anita. En natuurlijk nou, gaat er ook nog komen het feit dat Dynamo moet scoren, moet uh, punten pakken. En dat er dus ruimte gaat komen voor Ajax uh, in het verloop van de tweede helft, als het zo blijft. Met Boerrichter weer een uh, uh, aanvallende actie die goed is naar... Van de wiel. Krijgt even een beukje. In de, het voorbijlopen van Caleo. Die moet uitkijken. Want die heeft al geel. Uh, Boerrichter staat op. Bal bezit aan de andere kant van het veld. Voor Ajax. Via Toby wereld Op de middenlijn. wereld uh, maakt een paar meter. Uh, maakt een paar passen. <gijft> Geeft een, uh, een soort scoop naar voren. Goeie bal. Moet de bal voor het doel komen. Maar hij krijgt hem niet onder controle. Soele, uh, Theo Jansen. Hij heeft hem ook voor zijn rechterbeen. En dat is zijn suikerbeen. En dus uh, lukt dat niet. Maar Ajax doet het weer goed. 1-0 zit ertussen. Krijgt de bal terug van Boerrichter Eno. Aan de rand van het strafstropgebied. Zie je hem niet zo vaak. Gaat ook meteen terug. Op zoek naar iemand die vrij staat. Eriksen. Slechte bal van Eriksen. En dan is het uitkijken geblazen voor de omschakeling van die namo Zagreb. Want Rukavina is weg. Speelt de bal naar de linkerkant. En uh, is het uh, nog altijd gevaarlijk. Met uh, het uh, schotje van Samir. Maar dat wordt goed gestopt door Tobi wereld die meteen het vervolg vindt voorin bij Ajax. Maar Sime de Jong is alleen als hij de bal aanneemt op de rechterpunt van het strafschopgebied van Zagreb. Draait dus nog wat om zijn as, draait weg van Simonić, maar houdt nog altijd wel balbezit... als hij inmiddels wel ver naar de rechterkant is gedreven. Nu is er wel hulp, Eriksen. Eriksen speelt geen goede wedstrijd. Eriksen is alles te kort, leidt veel balverlies. En nu heeft Ajax het geluk dat er een overtreding wordt gemaakt op Siem de Jong... En er dus niet uitgebroken kan worden door Zagreb. Die vrije trap is door Eriksen snel genomen. Maar dat mag niet. Eriksen is steeds te kort in zijn passing. Leidt veel balverlies. Overtreding overigens gemaakt door... Um, dat, Kaleo. Uh, door. Kaleo. Jij zegt het. Dan uh, kan die je vrije trap zo genomen gaan worden. Maar Eriksen speelt geen goede wedstrijd. Juist de man die tegen Real Madrid toen wel wat op de been bleef. Waar hij het idee had. Nou die kan wel mee op dat niveau. Laat vandaag zien dat hij niet zijn allerbeste wedstrijd speelt. Vrije trap komt er. Na die overtreding dus van Caleo op uh, de Jong. Te nemen door Janssen. Janssen neemt hem. bal in het strafschopgebied. Weg en komt door Leko. Opgevangen door Eno. Die meteen de andere kant op draait. De... Als hij ook weer in de buurt van strafschopgebied komt. Dan schrikt hij. Maar hij doet dat goed. Hij zit ertussen. En dan moet de Paas komen. De overstapje. Het schot. Naast. Oh, wat scheelt het zegt. Het schot van Tobi al de wereld. Dat was een mooie aanval. Uh, met een beetje mazo kreeg Eno de bal. Die hield overzicht. Legde hem terug. Mooi overstapje. Tobi Aldewereld die de bal schiet. Maar Tobi Aldewereld is centrale verdediger. En wist het doel helaas voor hem en voor Ajax en voor ons niet te vinden. En zo blijft het 1-0. Overstapje was trouwens voor Soulemani. Dat was wel een goed schot hoor. Het was in elk geval hard. Nu alleen nog plaatsen. De Jong plaatst wel met de voet. Terwijl 1-0 nu op de grond ligt. Heeft onderweg ergens een beuk gekregen. Ik heb niet gezien wie, maar het is Samir die een gele kaart krijgt. Dan zal hij ongetwijfeld in de ogen van de scheidsrechter de dader zijn. De bal was al weg als Samir, de aanvoerder, dus een beuk geeft aan Eno... die nu even geblesseerd op de grond ligt. Nou, er zit wat frustratie in het lichaam van die 24-jarige Braziliaan... die trouwens al een paar jaar hier speelt. En inmiddels de Kroatische nationaliteit heeft aangenomen... en wacht eigenlijk op een uitnodiging van het Kroatische nationale elftal. Nou kijk ik in de herhaling en doet hij eigenlijk toch niet zo heel erg veel... En is deze gele kaart wat overdreven. Het komt misschien ook wel door het theater dat Eno maakt. Want hij gaat een luchtduel aan met diezelfde Samir. Eno dus. Valt daarna wat ongelukkig. Ja, dan ziet die scheidsrechter hem liggen. Weet dat Samir in de buurt was. En geeft hem maar geel. Maar dat was nu niet nodig geweest. Ajax staat 1-0 voor. Na precies een uur spelen. Op zoek nu naar Simeon. Ja, Samir zou graag voor dat uh, uh, Kroatisch team willen uitkomen. Nationaal team. Kroatië dat Turkije in de playoffs voor plaatsing voor het EK gaat tegenkomen. Maar zover is het dus nog niet. Balbezit voor Dynamo Zagreb. Ibanez speelt de bal naar de zijkant. Daar wordt goed gestoord door Ajax met Soleimani. Maar hij komt er prachtig uit. Uh, nee, het was niet Leko. Nou, in ieder geval balbezit voor Dynamo Zagreb. Zagreb dat uh, op zoek moet naar de gelijkmaker. Wat mij betreft niet, maar het uh, zal toch gaan gebeuren. En dan komt er ruimte voor Ajax. Nu is het Leco op, uh, passen geblazen. Leko nog altijd wordt uh, Opgepakt door Vertongen. Goed gedaan door Vertongen. Maar het balbezit blijft voor Dynamo Zagreb. Balbezit dus aan de rechterkant voor Tonel. Tonel zoekt en uh, vindt Samir. Samir wordt opgejaagd door uh, Anita. Moet dus uh, terug naar Vida. Vida moet uh, nog verder terug naar zijn centrale verdediger Tonel. En die staat weer halverwege zijn eigen helft. En moet er dus voor kiezen om nu de keeper aan te spelen. Omdat er ook Erikse denkt, ik ja gewoon door. Dan kan hij uh, niet draaien en uh, pasen. Maar moet hij wel terug naar de doelman? Die nu noodgedwongen bij een heel klein speelveld moet kiezen voor de lange bal. Boog komt terecht halverwege de helft van Ajax. Waar Vertongen een duel wint van Bezi uh, Anita de afvallende bal heeft. En nu direct aan de linkerkant Eriksen wegstuurt. Aannemen, naar binnen komen. Zoeken nu naar een afspeelmogelijkheid. Misschien jezelf niet overschatten. Als je niet helemaal in de wedstrijd zit, doet hij niet. Hij speelt naar Anita. Die draait dan weg van een tegenstander. Zoekt nu de combinatie met Boerrichter. Ja, waar gaat het mis, zou je zeggen? Nou, uiteindelijk niet. Want Ajax herovert de bal. Nu weer via Eriksen. En dan is men hem. Nee, weer niet kwijt. Want Anita... Het is een beetje het over- en weergaan van balbezit. Maar uiteindelijk is Zagreb de winnaar via Lekko. Lekko, nog altijd, speelt de bal naar buiten, naar Benjiraj. Benjiraj, uitkijker geblazen voor de mond en Heeft uh, uh, Vertongen tegenover zich. Ja, en dan weet je dat het goed zit, want Vertongen speelt een wereldpartij... Dat was Theo Jans in de eerste helft. Vertongen ook een hele goede wedstrijd achterin spelend. Geen mens komt daar langs. Zelfs niet Benji Rai. De inworp is wel voor Dinamo Zagreb. En Vida gaat dat op zich nemen. Als er eerst wordt gekeken bij Vernon Anita. Die geblesseerd ligt. En dan kijk ik naar de zijkant. Lopen weer wat mensen warm van huis. Onder andere weer Bulikin Die uit het pak is gekomen. Of uit de, de gout is gekomen. En zich daar warm loopt. Ja, er loopt er nog een van Maar van deze afstand kan ik die helaas niet herkennen. Ik denk dat dat Dico Koppers is. Ja, dat denk ik ook. Die uh, jonge linksback die nu uh, mee is gekomen met de selectie. jongen uit uh, Harmelen die nog nooit in de eerste al heeft gespeeld. Maar wel stand-in is eventueel van uh, deze Nanita, Die dus nog altijd geblesseerd op de grond ligt. Ook gemisseerd omdat Boydels er niet bij is. Hè? Ja, geblesseerd raakt in een duel met Lekko. Ja, dat is de reden dat de jonge backs mee, uh, mee zijn. Met uh, dit uh, Ajax-groepje. Deze Ajax-selectie. Nou, Hoe is het met Fernanda Anita? Die moet naar de kant. Is wel weer opgelapt. En uh, had uh, wat last van de knie. Staat nog aan de kant. Ajax dus even met uh, tien man bij de ingooi van Lekko aan de rechterkant. Heeft dat uh, gedaan. Overigens Anita ook een uitstekende wedstrijd uh, voor Ajax. komt voor het doel. Weggekort door al de wereld. Opgevangen door misschien Soleimani of de Jong? Nee, geen van beiden. Dan toch in tweede instantie het goede doorjagen van Soleimani. Maar het levert niets op. Ja, balbezit voor... Die uh, Dynamo hebt nog altijd via ja, Tonel, de Portugees. En uh, Anita, die wil zo graag het veld in komen, maar die staat nog steeds aan de zijkant te wachten. En nu krijgt hij het seintje van Greven dat hij mag komen. Maar het balbezit is uh, voor Bedjiraj. Bedjiraj bal even terug op Leko. Leko met de voorzet richting uh, Samir, maar die komt niet uh, in balbezit. En dan is het toch uitkijken geblazen als hij banjes is doorgelopen. Maar daar is Vermeer met een snoekduik even een klein duwtje bij Ze was uh, voldoende om uh, Vermeer in actie te krijgen zodat hij de bal kan oppikken. En Ajax meteen weer in de aanval. Ja, want Sulemani wordt uh, weggestuurd. Alleen er is zo weinig hulp. Sulemani komt niet langs de directe man. Die is kwijt aan uit. Zodat die bal toch bij Van der Wiel komt. Die geeft een steekpaas. Het gebied in de rechterkant. Daar loopt Erikse, Maar Tornel steekt dan zijn been uit. En speelt de bal over de achterlijn. Weer een corner voor uh, Ajax. Nu vanaf de rechterkant. Zometeen te trappen door uh, Theo Jansen. Het is weer inderdaad 11 tegen 11. Want Vanita uh, Nita is nu bij deze corner de man die achter moet blijven. Een van de twee kleintjes samen met Gregory van der Wiel. De rest meldt zich nu in de buurt van de 16 meter van Dynamo Zagreb. Daar waar iedereen dus in afwachting is van die corner vanaf de rechterkant. Te nemen door Theo Jansen. Theo Jansen doet dat richting tweede paal. Dan komt de keeper, maar die zit er helemaal niet goed bij. Die raakt hem nog maar net met de vingertoppen. Kelava. En dat betekent dat Sim de Jong net niet in kop... Een kopmogelijkheid krijgt. Maar wel weer een hoekschop. Nu vanaf de andere kant. En daar gaat Eriksen zich mee bemoeien. Eriksen vanaf de rechterkant met de rechtervoet. En dat, uh, ja Iedereen stond er nog. Dus wat dat betreft uh, is er uh, weinig loopwerk geweest. Eriksen gaat eens passen, meten. Ja, die keeper moet hem nu pakken. Stop. Want die bal komt in één keer in zijn handen. Vindt vind het opvallend hoor. Als je met de 95 bent en je gaat structureel eigenlijk onder elke hoge bal door. Uitzonderingen bevestigen de regel. Wat nu heeft hij hem dan wel te pakken. En trapt hem direct naar de helft van Ajax. Waar Van de Wiel een duel moet uitvechten met Bechira dat wint mede door de hulp die vertong uiteindelijk biedt. Dan uh, Soleimani die de bal paast richting de helft van uh, Dynamo Zagreb. Daar wordt de Jong niet bereikt omdat Leko daar staat. Keeper weer gevonden en die trapt hem maar weer richting de Ajax helft. Het spel vriet uh, wat dat betreft wel uh, op en neer. Ajax staat op een 1-0 voorsprong. Goal gemaakt door Derek Boerrichter en we spelen 65 minuten. Nog uh, 25 minuten moet uh, Ajax het minimaal vasthouden. En misschien wel meer als Boelekin zich uh, gaat melden bij de... De goud wilde ik zeggen. En er een schotje is richting Vermeer. Bulekin krijgt iets te horen aan de zijkant. Gaat hij erin komen? Ja. ja. Ik zie dat uh, spullen uitgaan. En dat betekent dat we de rust in het uh, team van Ajax gaan krijgen. Ik denk dat dat helemaal geen slechte zaak is. Een man die een bal kan vasthouden voorin. En uh, als hij een kansje krijgt ook nog uh, kan scoren. Ook aan de andere kant gaan we een wissel krijgen. Pokrivac. Nicola Pogrifatsch gaat zo dadelijk komen. Uh, maar de belangrijkste wissel zal zo dadelijk zijn. Let maar op mijn woorden als uh, onze grote vriend Bulekin gaat komen bij Ajax. Bovenzit voor Dynamo Zagreb. Zometeen hoort u daar meer over. Ja, want we hoorden een woes. En dan moeten we allemaal onze mond houden. Behalve dan Frank Wielaert. Frank. Ja, want dan gaan we die andere enige wedstrijd... waar nog niet gescoord was voordat Ajax... Eh, de, of nadat Ajax ging scoren. Otolo Galati tegen Manchester United. Daar gebeurde eigenlijk een uur lang nou, vrijwel niets bijzonders. Totdat Rooney ineens een kantje kreeg die net nasmikte. En een paar minuten later een hensbal in het strafschopgebied... bij de Roemenen. Rooney maakte de penalty. Maar even later de aanvoerder Fidic met een enorme, harde, hoge tackle. Heel erg onbenullig. Hij is zelf net weer terug van een blessure. Maar goed, hij kan wel uitdelen... Maar dat deed de scheidsrechter ook. Manchester United door de rode kaart van Vidic, nu met zijn tienen tegen elf Roemenen, maar wel op een 1-0 voorsprong. Ronald, vervolg je verhaal. Zijn er zijn nog altijd 11 Ajax hier tegen 11 Kroaten in de wedstrijd die Ajax speelt tegen Dynamo Zagreb. Ajax staat met 1-0 voor. goal gemaakt dus door Boerrichter. Een balbezit voor Jan Vertongen. Furne naar Anita. Twee, drie meter over de middenlijn. Ziet ineens dat hij een redelijk vrij veld heeft. En een eentje kan opstomen. De combinatie kan zoeken met Jansen. Jansen gaat die combinatie wel aan. Maar Anita ligt op de grond. wel met Leko, Maar geen overtreding gemaakt door de middenvelden van Dynamo Zagreb. Eindstation heeft vervolgens keeper Kelava Die maar weer eens een lange trap loslaat richting de helft van Ajax. Ajax, waar beetje Rij wel doorkomt. Maar dan is het toch een soort bal van deur tot deur. Want de man die als volgende de bal heeft. is een andere keeper, Kenneth Vermeer. Het gaat goed met Ajax. Ajax leidt met 1-0. Blijft mogelijkheden houden. Aan de andere kant gaat Boelikim brengen. De spits uh, zal dan normaal gesproken voor Sim de Jong zijn. En Ajax heeft balbezit via Eriksen naar Van der Wiel. Van der Wiel weer een slechte bal. Bereikt Soleimani niet. Moet er wel achteraan gaan lopen. Maar de bal gaat naar voren naar Benji Rai aan de linkerkant. Ontwijkt de tackle van Vertonghen. Rai nog altijd nu bij de achterlijn. Ontwijkt weer Vertonghen. En dan moet uitgekeken worden door Eno dat hij geen overtreding maakt. Maar het schot gaat huishoog over het schot van Matteo Kovacic. En gaan we de wissel krijgen aan de kant van de Kroaten. Benji Rai gaat eruit. En uh, de eerder genoemde Pokivac gaat uh, erin komen. Pokivac, Nicola van Voren gaat dus komen voor, uh, voor Benji Rai. Ik vind dat toch een opvallende wissel. Ja, zijn middenvelder voor een aanvaller. Ja, dat ja. is onbegrijpelijk. Maar goed, hij zal daar absoluut. En hij is uh, Djuricic zijn... Uh, uh, zijn bedoelingen mee hebben. Kijk, ik aarzel even, omdat ik zie dat Dirk Boerrichter naar de kant gaat ja, bij Ajax. En uh, Dimitri Boulikin gaat komen. Vooralsnog de matchwinner gaat naar de kant. En uh, misschien wel de maker van de 2-0 komt erin, namelijk Dimitri Boulikin. Hij gaat in de spits spelen. Soleimani aan de linkerkant. Dat betekent dat Sim de Jong hangend op rechts zal gaan spelen. Dat zal ongetwijfeld uh, de bedoeling zijn van uh, Frank de Boer. Maar het vuistconcert uh, is er volgens mij toch echt voor deze wat defensieve wissel. Die gemaakt werd door, Dynamo, door die Dynamo Zagreb-trainer. Maar goed, kijk hoe het allemaal uitpakt. Hopelijk in het voordeel van Ajax. Eerste balcontact van de boelek is goed, want hij wint een kopduel. En stuurt Soulemani weg aan de linkerkant. Soelemani met een voorzethoogte van het strafschopgebied in de handen van de keeper. Ja, die fans hier zijn sowieso al niet... Uh... Blij met de club. Er zou een uh, protestactie zijn. Er zouden veel fans gewoon niet komen van de harde kern. Die zouden zich demonstratief in het centrum van Zagreb ophouden. We hebben ze niet gezien. Maar toch is er uh, wat ongenoegen. Uh, maar dat maakt ons uh, als Nederlanders zijnde niet uit. Want Ajax leidt met 1-0 en heeft balbezit via een inborp aan de linkerkant van het veld. Voor uh, Eriksen die dat uh, overlaat aan Soleimani. En kijk even waarom het allemaal zo lang duurt. Nou, er is niks aan de hand. Gewoon een beetje tijd trekken. Uh, nog altijd uh, wacht Sulemani met Gooi. Nu uh, vindt hij dan uh, Eriksen, maar die raakt de bal meteen kwijt. En neemt uh, uh, Zagreb over via Samir. Maar daar komt uh, Sim de Jong, de harde werker. Nu een beetje meehelpend op het middenveld en achter de spitsen. En, uh, het van alles dus op, op dit moment die kwam helpen. Ajax heeft weer balbezit nu via Soleimani. Soleimani met een gelukje naar Theo Jansen die nu weg kan aan de linkerkant kan steken op. Boelikin kan die aannemen, Boelikin ja dat kan die maar aannemen en dan voortgang verzorgen. Dat is nog een ander verhaal. Het aannemen is er wel. Het verdedigen vervolgens van Dynamo Zakreb wat onvoldoende. Hoewel met wat tussenpozen komt de bal toch uiteindelijk voor de voeten van invaller Kovacic. Kovacic steekt het hele veld over en levert vervolgens in bij Eriksen als hij van rechts naar links komt. En die geeft hem weer. Keurig gaan kennen van meer. Het is een beetje bijten, zonder blaffen. wat Dynamo Zagreb doet. En dat kan Ajax best hebben. met nog 19 minuten te spelen. en dus die 1-0 voorsprong doelpunt gemaakt. door de middels gewisselde Dirk Boericht. Balbezit Ajax achterin bij uh, Toby de wereld naar Van der Wiel. Die heeft wat ruimte voor zich, vindt alleen uh, tegenover zich Pokrivac. En Pokrivac maakt het dermate moeilijk dat de bal in de breedte wordt gespeeld naar Eno. Eno helemaal naar de andere kant. Naar Soleimani. Soleimani kan wat leuks doen als hij Vida tegenover zich vindt. En doet ook iets leuks. Brengt de bal voor. Maar de bal komt niet bij Boulekin terecht. Hij had hem graag willen hebben... Uh, ...getuigen zijn uh, uh, wijd uitsteken van de armen. Van, eh, wat jammer dat die bal niet uh, hoog genoeg komt als Anita mag gooien. Doet dat naar diezelfde Boelekin. Boelekin raakt de bal wel, maar de bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor de keeper van Dynamo Zagreb, Ivan Kelawa. Het is nu uh, duidelijk dat uh, er wel wat veranderd is bij Dynamo Zagreb. Uh, dat Samir de positie eigenlijk als tweede spits heeft uh, ingenomen. blijft nu structureel voorin staan samen met Rukavina... En dus wordt eigenlijk de middenveldpositie van Samir nu door uh, die uh, invaller aan uh, de zijde van Zagreb, uh, Pokrivac, ingenomen. Dus is er eigenlijk aan het, speel, het speelstijl niet zo heel veel veranderd. Alleen dus dat er uh, wat andere poppetjes op andere plekken staan. Ondertussen mag uh, Ajax ingooien via Theo Jansen. Dat gaat Ayers doen aan de linkerkant. De Boer staat daar in de buurt wat te wijzen. Doet dat op de borst van Boelikin. Boelikin schuift de bal ja, naar de Jong. Vanaf de linkerkant, dat wilde hij. De Jong wilde hem ook wel hebben, maar krijgt hem niet onder controle. Afvallende bal, toch weer gewoon voor Theo Jansen. Theo Jansen moet de bal doorschuiven naar een van zijn medespelers. Doet dat uitstekend naar Eriksen. Eriksen aan de linkerkant. Bal voor het linkerbeen. Wel twee man tegenover zich, waaronder Vida en uh, Leco, uh, Rukavina. En dat is te veel voor de kleine Deen. En gaat de bal bijna over de achterlijn. En gaat het nu wel over de achterlijn, maar wel via Eriksen. En dus is er een doeltrap voor de keeper die haast heeft. Kedava. haast omdat we al 73 minuten gespeeld hebben. En haast omdat het 1-0 voor Ajax staat. Maar de aanval gaat niet al te snel. Notabene in de voeten van Jan Vertongen. Ajax weer in de aanval. Tomeloze energie van Theo Janssen. Hij heeft de bal weer veroverd hem en geeft hem aan uh, Soleimani. Vervolgens Anita die nog wat aanvalsdriften heeft. Dat niet te veel moet doen, want hij loopt zich vast op FIDA. Halverwege de helft van Dynamo Zagreb. Maar het uh, balbezit wordt hersteld door Soleimani. Allemaal nog voor de middenlijn. Dus allemaal op de helft van uh, Dynamo Zagreb. Aan Ajax linkerkant. En mag er nu door de rest achter van Dynamo Zagreb Vida worden ingegooid. Kijkt eens even om zich heen. Ziet eigenlijk dat iedereen stilstaat. Ja, die Samir staat wel te wijzen, maar die staat heel ver weg. En dan vervolgens ligt er echt een echte gat tussen. En gooit hij de bal ook op het hoofd van Soleimani. Maar wie pakt de afvallende bal op? Dat is Kovacevic. Kovacevic ja, doet er dan ook eigenlijk niks goeds mee. Want die bal komt in een niemandsland terecht aan de linkerkant bij Ajax. Vermeer het strafschopgebied uit. Haalt die bal op. Komt daarmee het strafschopgebied in. En gaat hem nu keurig in zijn handen pakken en meegeven aan Tobi Even kijken bij de warmlopers. Daar zie ik, eh, ik dacht dat het eh, Lukoki was. En ik zie ook eh, Lodero warmlopen bij Ajax onder andere. Maar Ajax is weg. En Ajax is goed weg. Ajax gaat scoren. Nee! Oh, hoe is het mogelijk? Theo Jansen, hij lijkt hem erin te schieten. Maar de bal wordt nog aangeraakt door keeper Kelava. Wat een mogelijkheid weer voor Ajax. Maar Ajax is harder op weg naar 2-0. Dan de gelijkmaker in de lucht hangt. Maar ja, dat durf je niet altijd hard te zeggen. Die bal, dat scheelt werkelijk niets. Mooie aanval weer. Het schot van Theo Jansen gaat via keeper Kelava naast. en Theo Jansen trekt bijna al zijn haren uit zijn hoofd. Want dit was een unieke kans en een beetje mazzel voor die Calava, Maar hij ligt daar goed en dat moest ook de hoekschap ondertussen. Genomen met moeite door Calava Weggebokst. Eh, en dan opgevangen door eh, Jan Vertongen. Jan Vertongen nog altijd, maar dan stuit hij op eh, een tegenstander. En is er meteen de tegenstoot van Dinamo Zagreb. Via Rukavina die dan een duel moet uitvechten met uh, Anita. En Anita eigenlijk heel goed zorgt voor de nodige oponthoud. Waardoor Rukavina wel in balbezit blijft, maar het even niet meer weet. En uiteindelijk de Ajax die er weer terug kunnen komen in positie. En de angel eigenlijk uit de counter is. En Dynamo Zaker hebt nu wel rondspeelt. Maar eigenlijk bij Ajax weer in positie zit. Even nog die kans van Theo Jansen. Want er ging een prachtige paas. Alles wat we negatief hebben gezegd, telt ook. Maar als hij het goed doet, moet je het ook zeggen. Van Christian Eriksen aan vooraf. Die nu overigens, nadat nou Ajax de bal heeft veroverd, weer achterin. Weer paas naar de linkerkant, of rechterkant. Soleimani, vervolgens hey. de Jong weg. Dan gaan we een kaart krijgen voor niets. Want de Jong wordt weggestuurd door Eriksen. En de Jong is gewoon te snel voor de 33. 30-jarige Kroaat die aan het chirp trekt van de Ajax ziet. En dus een gele kaart voor Simonic, de Routier achterin bij Dynamo Zagreb. En natuurlijk blijft er dan ook nog een uh, vrije trap staan voor Ajax. Gunstig allemaal, de ontwikkelingen hier in het uh, stadion, in het uh, mooie Maximierstadion Dat helemaal verbouwd is dit jaar. En dat is maar goed ook, want het was een oude puinbak hier met de losse stenen overal. Maar nu is het een echt voetbalstadion geworden. En Ajax staat in dit voetbalstadion met 1-0 voor. De vrije trap van Theo Jansen gaat richting de keeper. Makkelijke vangbal voor Kelava. Die uh, zijn ploeggenoten naar voren duwt bijna. Van jongens, ga nou toch eens naar voren. We staan 1-0 achter en hij moet hem dan rollen naar Ibanjes. Ibanjes speelt de bal op Kovacic. Ibanjes, Kovacic en zo heeft... Uh, Ajax bijna weer bal bezit. het niet dat er een overtreding werd begaan. Door Tobi al de wereldvrije trap voor Dynamo Zagreb. Ja, Kovacovic werd uh, naar de grond gebracht door uh, Siem de Jong. Tonel heeft inmiddels de vrije trap ontvangen. En kan richting de middellijn aan uh, de rechterkant namens Dynamo Zagreb. En houdt dan weer in. Ja, eigenlijk ook omdat iedereen vaststaat. En die eigenlijk geen afspoelmogelijkheid vindt. Simonic vervolgens. Dan krijgt Tonel hem zo ongetwijfeld weer terug. Nee, het gaat naar de rechterkant. Daar waar Leko in een soort gat is gedoken. Nu wel Samir wegstuurt. Rechterkant, op gebied. Ajax. Daar is Samir, de aanvoerder moet in. Gaat pasen. Er kan geschoten worden. De schot wordt aangeraakt. Door uh, Toby Alderwereld. Het uh, schot is van Calelio, de defensieve middenvelder. Hij schoot tegen Leko aan. Maar hij schoot hem dan tegen Leko aan. Ik dacht dat het Alderwereld was, maar dan is het Leco. Nou, Dan is het ook geen corner. Dan is het nog een simpel. Maar kijk, de trainer, zie ik nu op het ja. scherm. Is het helemaal met mij eens. En ik kies dan toch voor dit voetbalverstand, moet ik eerlijk zeggen. Nou, leek jij maar op. Maar goed, hij laten we laten de scheidsrechter in dit geval gelijk geven. Alderwereld stond wel in de buurt. Hij stond hier. Pak ik nog even als excuus mee. Ja. En in ieder geval de doeltrap voor uh, Kenneth Vermeer. Die is het doel uh, nog altijd schoon. Heeft gehouden. En dat is uh, uh, goed als ik kijk naar het aantal uh, schoten richting het doel. 8 uh, op het doel van Ajax. 4 door Dinamo Zagreb. 17 maar liefst uh, keren geschoten door Ajax. Ajax dat weer weg is via Soleimani aan de linkerkant. Soleimani nog altijd met uh, Simoniet tegenover zich. En de kopbal op de paal! Oh, oh, nu weer Sim de Jong met een kopbal op de paal. De aanval gaat verder met Eriksen. Eriksen speelt hem al even terug op van de wiel. Maar weer Sim de Jong op de paal. Hoeveel pech kun je hebben in een wedstrijd? zit voor Ajax blijft gewoon met 1-0 terug naar de middellijn. Daar staat wereld, daar staat ook Vertongen En zo vindt Ajax toch makkelijk de vrije man. Lijkt het pijpje inmiddels bij Dynamo Zagreb wat leeg aan het raken. Anita gaat mee voorin. Op paas van Soleimani komt hij uit bij het schatstupgebied van Dynamo Zagreb. Wil dan vanaf de linkerkant tussen twee man door. Je moet jezelf niet overschatten, dat weet Anita nu ook. Want hij loopt zich vast, heeft dan wel het geluk dat er iemand van Dynamo Zagreb is die de bal als laatste raakt. Waardoor Soleimani vanaf de linkerkant kan ingooien. Doet hij richting Boelikin. Die staat op de rand van het trasselgebied. Houdt wel knap met dat uh, grote Russische lichaam balbezit. Maar uiteindelijk gaat de bal wel via hem over de achterlijn. Nou ja, op onthoudt. Daar heeft hij dan voor gezorgd. De bal ligt weer klaar voor een doeltrap van Kelava. We zitten inmiddels in minuut 76. 77. En het is nog altijd 1-0 En Wat een pech voor uh, Sim de Jong. Die loopt nog eens uh, van geluk onder de tram uh, als je naar deze wedstrijd kijkt. Want uh, twee keer... Uh... De paal geraakt en twee keer net naast. Het is niet de avond voor Sim de Jong. Maar als het zo blijft voor Ajax, dan is daar geen haan die er naar kraait. Vermeer. ...heeft de bal voor de rechter gelegd en trapt hem naar voren... ...maar bereikt geen medespeler. Vida is de man die de bal kan aannemen. Overgekomen van Leverkusen en raakt de bal alweer snel kwijt naar Soleimani. Soleimani met een beetje mazzel bij Eno. Eno gaat lopen met de bal en doet dat nu goed... ...omdat Bulekin vraagt en krijgt. Bulekin speelt de bal naar voren en dan is er goed verdedigend werk... ...aan de kant van Dynamo Zagreb via Simonic. En Simonic die de bal over de zijlijn speelt... ...en krijgen we de laatste wissel aan de kant van onze vrienden... uit. Kroatië is het Ivan Tomicak die gaat komen. En Kaleljo, als ik het goed zie, gaat eruit inderdaad. Adrian Kaleljo gaat eruit. En nummer 11 voor de meeschrijvers, Ivan Tomicak, is erin gekomen. Als hij dus genomen van Kaleljo. Nou ja, die had wel als eerste de drie kilometer overschreden. Wat betreft het aantal kilometers lopen deze avond... Heeft ontzettend veel gelopen. Laat ik eens even kijken. Bijna 11 kilometer heeft hij deze avond afgelegd. En is daarmee de koploper. Dan, ben, dan is het terecht dat je zo kort voor tijd gewisseld wordt. Ik kan niet zeggen dat je geen energie in deze wedstrijd hebt gegooid. Uh, balbezit voor Zagreb via een ingooi. Richting Samir. Die krijgt hem niet. Maar uiteindelijk via Rukavina toch weer balbezit voor Dynamo Zagreb. Hij levert hem in en wil dan weggestuurd worden. Dat gaat mis. Bal gaat over de zijlijn. En dan mag Ajax gaan ingooien. Tenminste dat veronderstel ik. Ja, ik zie Tobi wereld tenminste zo gek weglopen. Maar het is terecht die de ingooi mag gaan nemen. Al de wereld zoekt weer zijn positie achterin. En aan de linkerkant gooit nu Anita richting Boulekin. Verlengd op Soulemani. Het speelveld is klein. Uiteindelijk verliest Soleimani de bal aan. Vida gaat hij over de zijlijn. Ja via Soleimani dus mag zaken gooien. En is Anita vervelend voor de Kroaten door die bal even vast te houden. De inworp is genomen, kwam op de arm terecht van Rukavina. Maar het spel gaat verder met Bulekin in balbezit. Speelt de bal, probeert hij in ieder geval naar Sim de Jong te spelen. Maar de bal komt niet aan. En is het Ibanjes die weg is aan de linkerkant. Ibanjes met Van der Wiel. Eens dus kijken of Van der Wiel zijn verdedigende taken wel goed kan uitvoeren. Hij houdt hem in ieder geval even vast. En dat betekent dat er wel een vrije trap gaat komen. Ja, een beetje onnodige overtreding van Van der Wiel. Want hij kwam zo in de problemen die Ibanjes... Dat hij eigenlijk niet wist wat hij moest doen. En dan wordt hij even aan de arm getrokken. En krijgt uh, Dinamo Zagreb links een meter of vier buiten het strafschopgebied een vrije trap te nemen. En is het uh, oppassen geblazen omdat de koppers natuurlijk mee naar voren gaan. Ja, Ibanjes heeft iets wat Van der Wiel graag wil hebben. Namelijk een getatoeëerde handtekening van Diego Maradona op zijn rechterarm. Hij heeft Van der Wiel wel interesse in. Dan komt die vrije trap van Samir in de handen van uh, Kenneth Vermeer. En zo is dit gevaar ook weer geweken. Vermeer geeft de bal snel mee aan Vertongen. Ja, ruimte misschien voor een counter. Als de bal uiteindelijk komt bij Eriksen aan de rechterkant. Eriksen verplaatst alweer naar de linkerkant. Daar waar Dimitri Boelek in staat. Maar die heeft moeite met de aanname. En dan kan er weggewerkt worden. Centraal achterin bij Dynamo Zakere. bal wel over de zijlijn. Dus heel veel schade leidt Ajax daar niet mee. Mag zo weer gaan ingooien. Het pakt dan ook wel weer wat seconden. Als inmiddels de klok natuurlijk al geruime tijd tikt. In het voordeel van de Amsterdammers. Nog een minuutje of acht. En die 1-0 voorsprong voor Ajax. Ingooi genomen. Anita probeert te Plaatsen naar uh, Soleimani. Die krijgt de bal niet. Jansen ook niet. Want wordt uitverdedigd door Vida. Ja. En uh, de balbezit is dus aan de rechterkant voor die invaller Tomaszek. Tomaszek, goed opgevangen door Jan Vertongen. Boven de zijlijn. Die trainer Judicic. Die gaat snel de bal pakken. Tot groot genoegen. Hij gaat ook nog even onderuit. Goede sliding van uh, de trainer. Was helemaal niet nodig. Want er was een uh, andere bal al lang in de buurt van het speelveld. Maar de man is helemaal over zijn toer aan de zijkant. Het loopt maar te schreeuwen en te gillen. En. En uh, dan is de inworp uh, niet goed genomen. En mag... Uh... Oh nee, de bal moet een uh, meter of vijf terug. En mag Ajax dan gooien? Even kijken. Ja, Ajax mag gooien. Ik dacht het al te zien aan de scheidsrechter. Hij wijst met zijn arm naar de andere kant. En dus mag Ajax gooien. Gaat dat gebeuren via Verne-Nanita? Laten we de tijd er maar steeds bij houden. Nog precies 7 minuten plus extra tijd in de wedstrijd tussen Dynamo Zagreb en Ajax. Standen altijd 1-0 in het voordeel van de Amsterdammers. Als 1-0 een overtreding maakt op Kovacevic En uiteindelijk nu vrij trap genomen kan worden. Door. Dynamo Zagreb. Ibanez stuurt... weg daar iemand aan de linkerkant. Dat is een andere invaller. Dat is... Pokrivac, Maar die bal gaat gewoon... over de achterlijn. Die bal is gewoon veel te hard. En dus weer een doeltrap voor Ajax. Nog altijd die tijd, nog zes minuten en de extra tijd. En dat zal echt met dit gewissel nog wel een minuut of drie zijn. Ajax moet dus nog even de gedachten erbij houden. Ajax moet nog even geconcentreerd zijn. Maar eigenlijk valt er zeker in de tweede helft niet zo heel veel meer aan te merken. Op het elftal van Frank de Boer Vermeer gaat die doeltrap nemen. Laat hem belanden aan de linkerkant bij Ajax. Waar Buleki een kopduel verliest en dus Ajax wel voor even het balbezit kwijt is. En Jansen de bal over de zijlijn trapt opvallend. Drie wissels aan de kant dus van Dynamo Zagreb. Ajax heeft pas één keer gewisseld. Alleen Tobi, of, uh, Dimitri Boulekien is erin gekomen voor Dirk Boerrichter. Je ziet wel wat mensen uh, op hun laatste adem lopen. Waaronder Theo Jansen, maar niet Eno. Eno doet het goed in de tweede helft. Uh, bereikt nu niet Soleimani, maar krijgt wel een vrije trap. Omdat de scheidsrechter even keek nadat er een overtreding werd gemaakt op uh, Eno. Waar de bal naartoe ging. En kwam hij in bezit van Ajax? Nee, dus vloot uh, de scheidsrechter Greven. Voor een vrije trap in het voordeel van Ajax. Die genomen is die vrije trap door Theo Jansen op Tobi wereld, al de bal in de diepte. Weer uh, uitstekende bal op Soleimani. Soleimani die hem mooi stillegt en hem doorgeeft aan Eriksen. Eriksen uh, met twee man in de buurt van de cornervlag. Even terug naar Soleimani. Soleimani denkt tijd uh, winnen. Geeft een tekorte bal op uh, Anita. En dan kan uh, die naammoedzaak overnemen. En is het uitkijken geblazen. Ja, want uh, Rukavina is mee met uh, deze uitbraak. Maar het is goed ingrijpen van uh, Jan Vertongen. Die vervolgens als hij de bal verovert nog eventjes een tikje meekrijgt van Tomisak. Die 21-jarige invaller, die Kroaat. Daar zit waarschijnlijk ook wat frustratie in of hij glijdt uit. Maar ik zie daar wel een Duitse hand naar een Duits borstzakje gaan. Dat betekent wel dat deze man een gele kaart gaat krijgen. En dat is terecht want de bal is weg. En hij glijdt gewoon vol door op Jan Vertongen. Die nu geblesseerd op de grond zit. En dat is dus uh, weer een uh, gele kaart erbij. Voor um, Dynamo Zagreb. Thomas Zak, ja, het is uh, de zesde gele kaart. En Ajax heeft er maar eentje gekregen. En dat is die van uh, Derek Boerrichter. Terwijl het dak waaronder wij zitten, het uh, <lacht> lijkt te begeven. Of althans het publiek laat blijken dat het het niet helemaal eens is met alles wat er gebeurt vandaag op het veld. We zitten akelig dicht toch uh, tussen de supporters. En ik heb nou, ja. jou geen gele kaart gegeven geven. Ik heb er uh, <lacht> toch niks aan, uh, aan gedaan. Misschien praten we te hard. Dat zou uh, zomaar kunnen. Die gele kaart is wel gegeven. Uh, de vrije trap is. Is inmiddels genomen. En voor Tongen mocht u het zich afvragen. Die staat weer. En balbezit voor Ajax. Voor De Jong. Iets te kort. Maar komt toch terecht bij Eriksen. Die een, een betere tweede helft speelt dan de eerste helft. Aan Van der Wiel. Van der Wiel terug naar Eriksen. Eriksen terug naar Van der Wiel. Van der Wiel terug naar Eriksen. Eriksen draait naar achteren. Even wat tijd winnen. Naar Tobi de wereld naar Vermeer. 86 minuten en 10 seconden gespeeld. Nog 4 minuten. En extra tijd. Balbezit voor Ajax. Ajax dat... Het nog geen aanstal te maakt voor een tweede wissel is ook nog niet nodig, want het loopt goed. Het loopt uitstekend bij Ajax. Heel veel inzet. Daar leek het af en toe nog wel eens aan te ontbreken in de afgelopen weken. Zo dacht men, maar daar is vandaag absoluut geen sprake van. Met veel concentratie en in inzet gespeeld en ook nog regelmatig goed voetbal Dan is dit ook weer een voorbeeld daarvan. Een mooie opening op Soleimani. Soleimani komt van links naar binnen. Nog altijd in bal bezit. Ja, drie is toch echt te veel. Maar Anita pakt die bal op. Komt terecht aan de linkerkant. De hoogte van het opgebied. Geeft een voorzet. Boelinkin is daar ook. De jonge staartbal gaat over Boelikin heen en de jong kan er niet bij. Omdat er uh, uiteindelijk een ingreep is van Ibanez, die uh, Argentijn, die de bal over de achterlijn kopt. Corner aanstaande dus weer voor Ajax en uh, Theo Jans, die direct uh, snakt volgens mij naar het einde van deze wedstrijd. Het nu werkelijk naar uh, die uh, cornervlag om die bal zo meteen goed te gaan leggen, om uh, die corner uh, te gaan nemen. Gaat Vertongen nog mee naar voren? Nou niet meer met heel veel overtuiging. Ik zie al de wereld zich wel melden. Maar er is nu natuurlijk ook kopkracht in de persoon van Dimitri Boelekin. En die staat klaar om naar voren te lopen bij de indraaiende bal van Theo Jansen. Daar komt die bal richting die keeper. Weer zit hij ernaast, de keeper. En dan gaat de bal bijna in het eigen doel voor, door Vida. Maar is er een doeltje uitgedeeld? Nee hoor, niks aan de hand. Het is, uh, de bal gaat wel naast, helaas, voor Ajax. Maar die, die, die loopt zowat de bal in eigen doel. Die bal raakt volgens mij nog de paal ook. Het levert slechts een hoekschop op. Maar het zegt genoeg over de mogelijkheden voor Ajax. Ajax beter dan Dynamo Zagreb en heeft de hoekschop via Eriksen. Eriksen neemt hem. Vanaf de linkerkant komt de keeper weer. Ja, nu kan hij hem makkelijk pakken. Hij heeft het uh, makkelijker met die corners van Eriksen dan met die van Jansen. Daar gaat hij structureel onderdoor. Ongelooflijk. Als je 1,95 meter bent en je kan geen hoge bal in je knuisjes houden. Lange bal van uh, Vertongen in, uh, ja, naar niemand eigenlijk. Want het eindstation heet gewoon Kilava. En u weet inmiddels als u de hele avond luistert wat de keeper is van Dynamo Zagreb heeft hem meegegeven aan Ibanjes. Ibanjes met een lange bal richting de helft van Ajax. Weggekopt daar door Vertonges. Samir daarmee onschadelijk gemaakt. Nu moet Erik ingrijpen. Dat doet hij niet. En heeft Dynamo Zagreb weer balbezit op de helft van Ajax. En Ajax moet verdedigen. Nog even een paar minuten. Want we zitten 88,5 minuut. Bal voor het doel. Ah, dat was een mooi Kroatisch straattheater. Geen vrije trap. Dus ook geen penalty voor de Kroaten. Wel balbezit terwijl uh, de man die dat deed was dat Leco in ieder geval uh, Oh, Ruka Nou, dat dan meet je het. met zo'n naam. Dan mag je theater spelen. Dat is een prachtige uh, uh, bijnaam als je een Kroatisch voetballer bent. En heel mooi ging liggen in het strafschopgebied. Maar het levert niets op. Wel balbezit voor uh, de Kroaten. Goed ingrijpen van Theo Jansen. Die ook zijn verdedigende werk uitstekend doet. Een van de uitblinkers in deze wedstrijd. Rukavina. Echt helemaal niets aan de hand. Uh, Jan Vertongen die er weer goed uh, tussen zat. Maar wel een vrije trap of een inworp voor... Een vrije trap voor Ibanez voor Dynamo Zaken. Nog even Alarmfase 1 achterin bij Ajax. Het publiek herkent het hier. ...dat hier wel eens wat kan gaan ontstaan. Iedereen is zo'n beetje mee in het schafstopgebied van Ajax. Ibanjes, daar komt die uh, vrije trap. Die is heel scherp en wordt uiteindelijk op de rand van het schafstopgebied... ...wat onbeholpen verwerkt door een van de spelers van Dynamo Zagreb... ...waardoor Sulemani kan uitverdedigen. Dat doet hij niet goed. Ibanjes brengt de bal opnieuw terug vanaf de rechterkant... buiten het spel gevlacht voor uh, Simonic. De verdediger die mee was, maar Ajax heeft de bal veroverd... ...en komt nu in de uitbraak via Eriksen. Eriksen speelt een man uit op de rand van het schafstopgebied. 1 op 1, keeper en de 2-0. De 2-0 voor Ajax. Een counter met een hoofdletter C. Maar het eh, zorgt voor grote vreugde op de Ajaxbank. Het is eigenlijk Dynamo Zagreb dat met twee voorzetten van Ibanez gevaarlijk wil worden. Maar twee keer is het uh, ontvangen van uh, de Kroaten niet goed. En dan breekt Ajax ineens uit. Heet het eindstation Christian Eriksen. En maakt hij zijn eerste Champions League-doelpunt. En daar zit op de naam van Dimitri Boulikin, ja, prachtige, prachtige paas. Eriksen in de loop meegegeven. Vervolgens moet hij nog wel iemand uitspelen. Dat is Thomas Zak. Maar één op één met de keeper heeft De Deen geen enkele twijfel meer. En maakt hij de tweede voor Ajax. De wedstrijd is in de tas. De buit is binnen. Nog vier minuten extra tijd. Die zijn al ingegaan. En dan kan Ajax drie ontzettend belangrijke punten bijschrijven in de Champions League. Ook belangrijk voor het Nederlandse voetbal. De eerste wedstrijd in een drukke week. Donderdag drie ploegen. ...in actie in de Europa League. Maar deze in de Champions League, die drie punten uit bij Dynamo Zagreb... ...die tellen, die zijn belangrijk. Want Ajax mochten we eh, daar eh, aan mee moeten gaan doen... ...omdat je uitgeschakeld raakt, mogelijk voor de Champions League. Lijkt toch wel zeker van Europa League. Dat betekent overwinteren voor Ajax, dat is belangrijk. We gaan nog een wissel krijgen aan Ajax kant. Nicolas Lodero gaat komen. Ik kan me niet voorstellen dat Theo Jansen de wedstrijd uitspeelt. Want die is echt aan het van zijn krachten, wat heeft die man gewerkt en goed gevoetbald. Bal nog even in de lucht. Balbezit voor Dynamo. Natuurlijk, blijft proberen. Vida, de man die al snel in de wedstrijd de gele kaart kreeg. Voor een overtreding op Boerichter. Terug naar Tonel. Hij weer terug naar zijn keeper. Ja, Boelikin loopt maar door op die doelman, want zo sterk is hij niet. Nou ja, hij moet kap en draaien. Kapt dan wel Boelikin uit. Twee lange, logge mensen die daar met elkaar in duel zijn. Keeper wint, maar dat is ook niet zo heel erg moeilijk. Nou, dan gaat Eno ingrijpen. Dat kan die niet. Uiteindelijk houdt de Dynamo zaken: het balbezit op het midden. Veld via die uh, jonge Kovacic. Nou, en dan wordt er een overtreding op hem gemaakt door uh, Toby Alderwereld. Nee, hij fluit niet voor het einde. Toch nee, er komt nog een wissel aan bij Ajax. Ja, en hij gaat er inderdaad... Uh, nee, hij gaat er niet uit. Uh, het is Christian Eriksen die eruit gaat. Ook moe gestreden, hard gewerkt in de tweede helft. Theo Jansen gaat uh, vooralsnog gewoon de... 94 minuten volmaken. Ajax 2-0 voor in Zagreb tegen Dynamo Zagreb. En zij Frank de Boer niet, ik heb hele goede hoop geput uit de tweede helft tegen AZ. Dat dat misschien wel eens de ommekeer kan zijn voor Ajax. Nou het lijkt er wel op, want deze wedstrijd is er gewoon heel goed geconcentreerd gevoetbald. Een mooie wedstrijd van Ajax. Ajax 2-0 voor. Nog een mogelijkheid. Voor de Kroaten, maar weer een goede redding van Kenneth Vermeer. Die met name in de eerste helft het regelmatig druk had. In de tweede helft een stuk minder. Maar alles wat hij te doen kreeg, perfect heeft gedaan. Goed goed hoor, vanaf de linkerkant van Ibanjes. Die nu ook de corner neemt. Die in het strafschopgebied van Ajax terechtkomt. komt. Lodero kan dan wegwerken. Zorgt ervoor dat Ajax in elk geval kan opschuiven. Maar Ibanjes inmiddels alweer gevonden aan de linkerkant. Die gaat ongetwijfeld direct de voorzet geven in het strafschopgebied van Ajax. Daar komt die bal ook. Kan die doorgekopt worden? Kan er geschoten worden in de handen van Vermeer? Rukavina wordt in de gelegenheid gebracht door Simonić, Die natuurlijk nog daar stond vanwege de eerdere corner van Ibanic. Ja, die is uh, van, niet van, Ibanic, van Ibanes. Dat is namelijk een Argentijn. Die, die lange Kroaat stond daar nog. kolomkeurig koppen naar Vina. Zijn schot van dichtbij in de handen van Kenneth Vermeer. Zo ontsnapt Ajax toch nog aan een tegentreffer. Maar ja, die overwinning zal de Amsterdammers terecht niet meer ontgaan. 1-0 en de Jong. En uiteindelijk toch het balverlies van Ajax. Daar waar het pijpje toch echt leeg lijkt. En ik denk dat Frank de Boer, als hij de nul houdt vandaag, ook een tevreden man zal zijn. Want dan heeft het toch, en dat is gewoon een feit, de verdediging het goed gedaan. Theo Jansen komt nog even binnen glijden. Glijdt de bal over de zijlijn in de slotsecond. Van deze succesvolle wedstrijd voor Ajax. Als er nog een voorzet komt. Vanaf de rechterkant. De voorzet komt van Tomacek. Maar die bal gaat heel ver naar de zijkant. Naar de andere invaller. Pokrivac. Pokrivac nog altijd in balbezit. Heeft van de wiel tegenover zich. Ja, zo tikken de seconde heerlijk weg. En kan Ajax met een zeer gerust hart morgenochtend. Het vliegtuig ingaan naar Amsterdam. Op weg naar Ajax. Feyenoord. Aanstaande zondag. Je zal het maar allemaal voor je kiezen krijgen. Maar met een goed gevoel gaan ze richting. Aanstaande zondag. De kraker tegen. Kan er nog geschoten worden door Dynamo Zagreb? Staat Eierstad nog toe? Nou, er wordt in elk geval wel driftig geslalend door Dynamo Zagreb. Nou, er komt uiteindelijk nog wel een schot. Dat wordt uh, aangeraakt. Het schot komt van uh, Lekko en gaat Afgelopen. over de achterlijn. Maar het is voorbij. Het streamende fluitconcert uh, vanaf de tribunes in dit uh, Maximier Stadion. Daar waar Ajax zijn eerste Champions League overwinning boekt. Laat we duidelijk zijn, een dik en dik verdiende overwinning voor de Amsterdammers. Die eigenlijk na een aarzelend begin in de eerste vijf minuten de wedstrijd hebben gedicteerd. Goed, wat zwoordigheidjes zo hier en daar. Heel af en toe zijn mogelijkheidje voor Dynamo Zagreb. Maar Ajax heerste vanavond hier op dit Doelpunten van Boerrichter en Erikse zorgen ervoor dat Ajax weer hoop heeft op Europese voortgang. En met een goed gevoel kan toeleven naar de klassieker aanstaande zondag. Dynamo Zagreb Ajax eindigt in 0-2. Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. En het is alleen maar goed nieuws vanavond voor Ajax van Real Madrid tegen Olympique Lyon eindigde in 4-0. Dat is gunstig voor Ajax van Real staat nu al op 9 punten uit 3 wedstrijden. Ajax staat nu op de tweede plaats met 4 uit 3. Olympique heeft ook 4 uit 3 maar een slechter doelsaldo door de uitslagen van vanavond. En Zagreb staat op 0 uit 3. We zijn terug na Ster nieuws en Ster. Tot zo.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 Radio. Radio. Het laatste restje van deze avond. We zijn in afwachting van interviews na afloop van Dynamo Zagreb tegen Ajax. Uitslag 0-2, doelpunten van Boerichter en Eriksen. Straks ook nog aandacht voor de Gouden Honkballers... die vandaag voor een groot deel terugkeerden in Nederland op Schiphol. En nu eerst de andere wedstrijden van de Champions League. Frank Wilaat, ik had al genoemd: Real Madrid won met 4-0. Dan misten we nog één doelpunt te maken. Inderdaad, Sergio Ramos uit een hoekschop van KK die ingevallen was. Hij ging het duel aan met twee verdedigers. Die kegelden in dat duel, allebei ondersteboven. Toen had hij wat tijd om die bal dwars door het midden in de goal van Lyon te jagen. Steenhard 4-0, goede uitslag voor Ajax, want daardoor staan ze nu. Tweede in groep D had je ook al even gemeld. Real de volle winst uit drie wedstrijden. Lyon en Ajax. Vier punten na drie duels. Maar Ajax door die twee goals op een doelsaldo van min 1. En Lyon heeft een doelsaldo door die vier tegengoals van min 2. En dus uh, wisselen die van positie. En staat Ajax nu tweede in groep D. Zal ik gelijk doorgaan naar groep C? Ja, graag. Oké, okay, daar Manchester United, dat wat laat op gang kwam, maar Rio Ferdinand liet dat ook al weten via Twitter. Will turn the screw on in the second half, zei hij. De verdediger van Manchester United. Die moest thuis blijven met een lichte blessure. Rooney maakte al een penalty, dat hadden we al gemeld. Fidic kreeg rood, dat hadden we ook al gemeld. In de blessuretijd mocht Rooney nog een keer aanleggen vanaf 11 meter. Nadat hij een lichte overtreding tegenkreeg, zelf ook weer in het strafschopgebied. Hij maakte de 2-0. En bij Benfica die uh, dat op bezoek ging bij Basel, werd het ook 2-0 door een vrije trap van Cardozo. En daar viel ook nog een rode kaart. Emerson kreeg daar twee keer geel en dus rood. De stand in groep C. Daar is alles weer een beetje normaal. Want daar stond Basel bovenaan. Dat is nu niet meer het geval. Benfica staat nu eerste met zeven punten uit drie wedstrijden. Manchester United staat daar tweede met vijf punten. En Basel nu derde met twee punten. En dan gaan we naar groep B. De groep waar Schneider weer eens speelminuten kreeg bij Inter na een blessure. Inter won met 1-0 van Lille. Dat, die goal viel al na twintig minuten in de eerste helft. Pazzini maakte hem. En na de pauze hebben de Italianen tot Keurig op zijn Italiaans verder uitgespeeld. Zonder daar verder al te moe van te worden, bleef het daar gewoon uh, 0-1 in Frankrijk. CSK Moskou, Trapsonspoor was daar al 3-0 geworden. Inter heeft daar ook weer de leiding genomen. Daar stond ook al zo'n rare ploeg bovenaan waarvoor je dat niet verwacht. Trapsonspoor was dat voor deze ronde. Nu is dat weer gewoon Inter zes punten uit drie wedstrijden. CSKA staat tweede met vier punten uit drie trapsonspoor. Nu derde ook vier punten trouwens. En Lille laatste met twee punten. En dan gaan we door naar groep A. Daar was Napoli tegen Bayern zeker vergelijkbaar met Dynamo Zagreb tegen Ajax. Zo spectaculair was het, maar het was ook hard en het leverde uiteindelijk een 1-1-eindstand op... dankzij een vroege goal van Groos en een eigen doelpunt... ook nog voor de pauze van Stoiber En alle mogelijkheden trouwens voor Bayern om die wedstrijd te missen... want Gomez miste nog een penalty... en vlak voor het einde van de wedstrijd ging Schweinsteiger samen met Gomez... Uh, alleen op het doel af van uh, Napoli. Schweinsteiger besloot het alleen te doen in plaats van af te leggen op Gomez... en dus raakte die, zou je bijna kunnen zeggen, de keeper... en bleef het uiteindelijk... 1-1 Manchester City. Die andere wedstrijd in groep A. Manchester City tegen Villarreal bleef heel lang 1-1. Manchester City was duidelijk beter in de tweede helft. Kolarov maakte nog bijna 2-1 uit een vrije trap. Het duurde heel lang, maar die 2-1 kwam. Aguero vanaf de bank gekomen in de 93ste speelminuut. Maakte hij de 2-1 voor Manchester City. Dat zijn eerste driepunter te pakken heeft in de Champions League. En ik las daarna direct op Twitter van Stuart Ars... voormalig topscorer uit de eerste divisie. Tegenwoordig speelt hij bij Levski-Sofia. God beter in het. Hij won met die goal uh, van uh, Aguero Een flesje Johnny Walker, liet hij weten. Nou, gelukkig heb je dan Twitter hè, als je daar speelt. Ja, inderdaad. Zal ik de stand nog even meepikken? Want ja. die hadden we nog niet gedaan ja. in groep A. Bayern met... Uh, uh, drie wedstrijden gespeeld, zeven punten nog wel bovenaan. Napoli ook nog tweede, dankzij dat gelijke spel. Daar verandert niet zoveel. Uh, Napoli met vijf punten uit drie wedstrijden. City, eerste overwinning en dus vier punten uit drie wedstrijden nu. En Villarreal, drie nederlagen achter elkaar. Goed voor nul puntjes. Frank Wilaat vanuit het matchcenter dat morgen opnieuw zijn deuren opent. Ik beloof u vast een gesprek met Dirk Boerichter, een van de doelpuntenmakers van vanavond. We gaan nu eerst de honkballen. Een groot deel van wereldkampioen Nederland, de gouden de honkbalploeg dus keerde vanmorgen terug op Schiphol. In de aankomsthal stonden fans, vrienden en familie te wachten op de wereldkampioenen. We voor wie komt u? Wij komen voor mijn zoon Basnoi en voor Tom. U bent de Tom moeder van een wereldkampioen. Ja, hoe is dat? Ja. En toen hij die sport begon, dacht u toen niet: doe eens een andere sport als je bekend wil worden, als ik een trotse moeder.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 De beurt aan het honkbal, hè? Ja, zonder meer. Dat hebben ze toch wel verdiend, vind ik hoor. Nou, ja, jarenlang is... frustratie omdat dat voetbal zoveel aandacht krijgt en uw sport zo klein bleef? Juist, en nou uh, zijn wij een keertje in de pixel. Dat is uh, fantastisch, toch? Zo'n moment.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 wat dat eruit toen je door die schuifdeuren kwam? Geweldig, geweldig. Echt geweldig. Ik kan ik niet van zeggen dan geweldig. We hebben wat verwacht, maar uh, niet zo druk hoor. Uh. Dit zijn de Het Er zitten schaatstaferelen. Maar ja, we hebben ook gehaald, Dus waarom niet? De sterspeler van de finale, Rob Cordemans. Vanaf het begin, vanaf de eerste vier oefenwedstrijden die we speelden, was het al, was het al helemaal goed. Iedereen uh, deed alles voor elkaar. Moeilijke vangballen werden gemaakt. De werden geslagen. op de goede momenten. En ja, op een gegeven moment dan, dan voel je het gewoon dat iedereen samen ervoor wil gaan. Want op het algemeen is, het, is er in één team is er een paar supersterren die het altijd doen. Homer en slaan. Maar bij ons was het elke keer iemand anders die de, die de winnende punten binnensloeg. En dat, dat maakt echt een team. Grote ontvangst uh, dan, dan ik had verwacht. Wij hebben wat dingen gehoord, natuurlijk, op Facebook. Maar dit was. Uh, nee, dit, dit, dit is veel groter dan wij verwacht. Bondscoach Brian Fairley. Dit is een heel groot ontvangst. En, en, en ja, voor, voor een honkbal in Nederland is dit waarschijnlijk de grootste die ooit is gebeurd. Dus, ja. Maar we zijn ook wel kampioen. Dus ja, verdiend ook, denk ik. Een bijdrage was dat van Matthijs van der Wiel. Terug naar het voetbal. Het duurde tot de 49e minuut, maar toen kwam dan echt de goal die zo lang in de lucht hing vanavond van Ajax. Dirk Boerichter maakte hem. Vorig jaar was hij nog speler in de eerste divisie en nu dus scorend in de Champions League. Tom Egbers praat met hem. 10 minuten na afloop van de wedstrijd met de Man of the Match volgens de UEFA, Dirk Boerichter. Van harte gefeliciteerd. Hartstikke bedankt, de Man of the Match, ja, dankjewel. <laughs> en met je doelpunt ook, van harte gefeliciteerd. Het is de eerste in de Champions League en uh, ja, heerlijk gevoel. Uh, ja, een heerlijk gevoel en een uitstekende wedstrijd ook van jouw kant, vond ik. Ja, nou ja, niet alleen ik, maar we hebben gewoon als team ook uh, fantastisch gevoetbald. Uh, ik denk dat iedereen gewoon uh, zijn niveau gehad heeft vandaag. En uh, ja, we begonnen gewoon ijzersterk en uh, we resteden een goed uh, resultaat de uh, Eerste helft was een ontzettend leuke wedstrijd om te zien. Kansen over en weer. Maar ik denk dat de Ajax-spins er niet gerust op uh, waren op dat moment. Nee, nee ja, wij, uh, wij kregen ook inderdaad heel veel goede kansen. Waaronder uh, ik zelf ook twee, uh, twee behoorlijke kansen. Er uh, had wel eentje van, uh, van Ingemorgen in ieder geval. Maar ja goed, uh, meestal is het zo. Als je hem zelf niet maakt, dan krijg je ze om de oren. Maar gelukkig zijn er ook wat kansen, dus wel uh, ja, terecht dan. Uh, enorme krasverschillen in de tweede helft. Waaruit verklaar je dat? Geen idee. We gingen in ieder geval door uh, met het uh, op zoek gaan naar, uh, naar doelpunten. Maar ja, goed, uh, tweedaf kregen we nog genoeg kansen. Uh, en dan maak je er eentje en dan is het met uh, hun klaar. <laughs> nu uh, zijn er eens een heel goed voordeel in de Champions League. Dit is ook een heel andere sfeer in één keer. Wat voor gevoel geeft dit naar uh, de wedstrijd van zondag? Geef is dat? Nee, dit geeft ons heel veel zelfvertrouwen natuurlijk. Kijk, we begonnen nu vanaf minuut 1 ontzettend scherp. En nogmaals, iedereen haalde zijn niveau. En als we dit zondag ook kunnen brengen, dan moeten we die ook kunnen winnen. Ben je al in de kleedkamer geweest? Nee, nog niet. Ben op de match, hè? Ja, dankjewel. Leuk om te horen. Dankjewel, Dirk. Dankjewel. Hoi. Jackie Wilson said van Dexys Midnight Runners. Bijna een maand geleden won Ajax voor het laatste wedstrijd. Dat was in de KNVB-beker uit bij Noordwijk. Vanavond was het op een iets hoger niveau. 2-0 werd het in Zagreb bij Dynamo Zagreb. De coach van Ajax nu in gesprek met Tom Egbers. We praten met de winnende coach die de nul hield vandaag. Ook geen half werk natuurlijk. Nee, dat is belangrijk. Dat is gewoon ook belangrijk.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 Ja, dat gaf maar aan dat we... Ja, we speelden goed positief spel en we hebben onze kansen gecreëerd. De eerste helft alleen verzuimelen om het af te maken. Uh, je hebt je kansen gecreëerd, je gaf er ook een paar weg in de eerste helft, vooral. Ja, dat zeg ik. Uh, we hebben, zij hebben ook in het begin hun kans, twee, volgens mij, twee redelijke kansen. En daarna nog één keer een uh, slordige fout natuurlijk uh, van Gregory van der Wiel, die terugspeelbal. Maar ja, wij hebben ook uh, 100% kansjes gehad, volgens mij. Uh, je noemt Gregory van de Wiel, speelde niet een gelukkige wedstrijd hè, vandaag? Nee, hij uh, was niet gelukkig. Wil nee. je het daarbij laten? Oh, ja. Het uh, is opvallend dat hij al een tijdje ja, maar, niet ja, zo in zijn vel zit. Hij weet het zelf denk ik ook als, als geen ander. Uh, om, uh, om nou een, een speler uh, ja, daarop te veroordelen en misschien uh, te wisselen, nou, dat gaat te ver. Die jongen die speelt al jaren op een, een heel hoog niveau en hij zal misschien eens een keer een dipje, maar hoef je niet direct te bestraffen. Uh,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 Ik was wel zeg maar teleurgesteld dat we geen één of twee goals hadden gemaakt. Goede zaken dus voor Ajax dat nu op vier punten staat... na drie wedstrijden in de Champions League op de tweede plaats achter Real Madrid. Morgen is er opnieuw Champions League voetbal. Dan zijn wij vanaf tien uur met onder andere Olympiek Marseille tegen Arsenal... Chelsea tegen Racing Genk en Barcelona tegen Victoria Pilsen. Zometeen na het journaal, Mieke van der Weij met, met het oog op morgen. Nog een fijne avond.